Hoetakelung was de laatste Nederlander die nog in het toernooi zat. Het weer, overal bewolkt en hier en daar wat regen of motregen. Het is een graad of 4. Vanmiddag droog en in het noorden kan er wat zon. En dan wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Bellen met de Nachtzuster kan om via 0800 1121. Mailen kan naar Nachtsuster Apenstaatje Twitteren via Apenstaatje Nachtzuster. En meepraten tijdens dit programma via de computer, namelijk via de chat, kan via www.nachtzuster.net. En daar zijn ook alle vragen na te lezen. Welke vragen zijn nog niet beantwoord? Ik ben op zoek nog naar het gedicht dat Janine zoekt... namelijk over een verpleegkundige... die niet zo heel goed zorgt voor een zieke mevrouw. Het gedicht is geschreven vanuit het oogpunt van die zieke mevrouw. bestaat uit zeven coupletten en Janine zoekt dus de tekst 0800-1121. Henk wil heel graag weten wat de toestand is van het ijs... op het IJsselmeer bij Harderwijk... Hij is vooral nieuwsgierig naar kruiend ijs. Nou, er moet toch iemand wezen die daar verstand van heeft. 0800-1121. René heeft een sneeuwvlokje in zijn auto en wel op het dashboard. En hij kan dus zien wanneer het glad is. En hij vraagt zich af hoe de auto dat weet. Ik vind het een goede vraag. 0800-1121, als je hem kunt helpen. En Sean belde over zijn waterkoker. Als hij die heeft schoongemaakt met schoonmaakazijn... dan duurt het daarna altijd langer voordat het water kookt. Hoe is dat toch mogelijk? 0800-1121... En Arthur wil weten wat het verschil is tussen zeep, shampoo en conditioner... en waarom je alle drie die verschillende dingen nodig hebt. 0800-1121. En ik had het net even met Peter over de artiesten die op jonge leeftijd overlijden. En hij had het weer over Colonel Parker. En van Colonel Parker is het natuurlijk maar een klein stapje naar Elvis Presley. En het nachtelijke liedje, Are You Lonesome Tonight...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 Filled with pain Shall I come back again? Tell me dear are you lonesome to love? I wonder if you're lonesome tonight. You know someone said uh, the world's a stage.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 Presley en Are You Lonesome Tonight? 0800 1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Vooral over het kruiend ijs, want ik wil Henk gewoon heel graag helpen. Maar als er iemand is die weet hoe het zit met de duur van, uh, van het water dat moet koken en schoonmaker zijn, ben je ook welkom hoor. 0800 1121. Maria. Hallo. Hallo, bel ik nu met Engeland? Ja, klopt. Wauw. Wat doe je daar? <laughs> ik, ben, uh, ik ben een gids in Londen. Al lang? Uh, ja, al uh, ja, tien jaar. Oh, wat leuk. Ja, heel leuk. <laughs> ja, nou, dat neem ik aan. Ik kom naar Londen toe. Wanneer? 24 maart. Oh, perfect. Ja. <laughs> nou, waar moet ik... nou, het zal dan het zal op het mooie weer zijn. Kijk. Dus uh, ja... En alles is al een beetje in de sfeer voor de Olympische Spelen. Dus het, het wordt heel gezellig dit jaar. Oh, wat leuk. Ja, Waar moet ik zeker even gaan kijken? Ik heb niet zoveel tijd, want ik ga een hele ingewikkelde cursus volgen. Maar waar kan, moet ik s'avonds even heen? Oh, s'avonds. Ja, het ligt een beetje aan waar het hotel is. Maar Soho is altijd een goede keus. Zoals um, dus heel veel restaurantjes en leuke barretjes. Oké. Okay. Um, ja, dus een beetje dat gedeelte. Oké, okay. nee, dan weet en ik dat wel. natuurlijk. Maar jij... Uh, ja. Jij ging mij uit de brand helpen, want er staat al een vraag open sinds nou ongeveer tien over twee? Ja. En jij hebt het antwoord het gevonden. Ja, hoe, hoe heb je ik het gevonden? Het. Nou, ik, ik, ik, ik, had het, ik had het gedicht in het Engels dan um, uh, ooit een keertje gelezen en ik, ik vond het zelf een heel mooi gedicht. Um, en ik had op het internet het, het gezicht gevonden ooit een keer met een antwoord erop. Want het gaat dus over een dame die in een verpleeghuis zit. Ja. En uh, ja, ze voelt dus dat, dat ze, de verpleegster ze niet echt hun, hun, hun job zeg maar goed doen. Het is ook door een dame geschreven in Schotland, die, die um, in, ook in het ziekenhuis lag. En um, er is ook een heel mooi, um, een heel mooi antwoord erop van een uh, van de verpleegster. Oh. Um, in het Engels die is helaas niet vertaald. Ja... Um, en dat is heel, ja, het is heel, heel, heel... allebei heel mooi eigenlijk. En toen heb ik dus, dus toen ik die vraag hoorde, heb ik een beetje, uh, ben een beetje gaan zoeken. En ik heb het antwoord gevonden, de, de, de vertaling gevonden. Oké, okay, dus en heb je hem bij de hand, de vertaling? Uh, ja, ik heb hem hier. K ik kijk nog eens heen. Kijk oh, wacht, wacht, wacht. Ik zet er een stemmig muziekje onder. Ja, doe maar, Maria. Oké, okay, kijk nog eens goed. Wat zie je, me zuster, als je zo naar me kijkt... Een oud mens, die in zijn stand langzaam wijkt... onzeker, verdwaasd, in het verleden gevangen... morsend met eten, de wangen. En het enige contact dat mij nog rest, is als je zegt... doe nou eens je best, doe nou eens je best. Zonder gesputten laat ik je gaan. Je baat me, je voedt me, je kleedt me weer aan. En dat alles is, kijk dan nog maar een keer. Kijk dan wat beter, want ik ben nog veel meer. Laat me vertellen wie ik ben en wie ik was. Hoor mijn verhaal, want dan ken je me pas. Eens was ik een kind, tien jaar oud, hier nog maar. Dit is mijn gezin, we beschermen elkaar. Zestien en klaar om de wereld te omarmen. Dromend van liefde om mijn hart te verwarmen. Een bruidje van twintig, mijn hart pakt een sprong. Mijn belofte is heilig, ook al ben ik nog jong. Met vijfentwintig ben ik zelf aan de beurt. Mijn leven wordt nu door mijn kinderen gekleurd. Een vrouw van dertig, mijn kruis groeit zo snel... Nu nog verbonden, maar blijft dat straks wel. Bij veertig hebben ze een woning verlaten. Met moeite vullen we samen de gaten. Ik ben 50, weer kleintjes als groot? Opnieuw omringd door kinderen, de blijdschap is zo groot. Maar dan wordt het donker, mijn lief overlijft. Angst voor de toekomst, mijn vijand de tijd. Mijn kinderen zijn druk met hun eigen gezin. En ik denk aan de jaren en aan wie ik bemin. Nu ben ik oud, mijn omgeving tot last. Lichaam en geest door de tijd aangepast. Mijn huid is gerimpeld. Kracht en gratie gaan heen. Op de plaats van mijn hart zit daar nu een steen. Maar diep in het lichaam woont nog immer dat kind... dat danst en verliefd is, dat zingt en bemint. Ik hou van, van dit leven en beleef het steeds weer. Ik proef nog de vreugde. Maar ook vaak het zeer. Ik denk aan de jaren die zijn weggedreven. Probeer me te schikken in wat is gebleven. Dus open je ogen en kijk nog eens goed. Besef dat de tijd ook met jou straks dit doet. Kijk in mijn hart, zuster. Maak me weer blij. Kijk toch wat beter. Kijk in de zie mij. Prachtig, Maria. Dankjewel. <laughs> ik hoop dat dat hem is. Ik weet het niet zeker. Ja, want ik... het, uh... Ik denk, ja, dus volgens mij heeft uh, uh, Janine in de loop der tijd ook wat dingen zelf ingevuld erbij. Want ik denk toch dat dit het gedicht is. Maar ik ga het ook nog even naar haar doorsturen en dan uh, kan ze altijd nog reageren. Maar volgens mij is het, het is van Phyllis McCormack, hè? Ja, Phyllis McCormack. En, uh, en uh, dat, uh, ja, in, in Schotland is dat geschreven, dus... ja. Nou, ik zal eens kijken ja. of ik het op uh, nachtzuster.net kan, uh, kan zetten. Ik ben er niet zo handig mee, maar ik ga het proberen. En uh, okay. ik dank jou heel hartelijk voor het uh, voordragen helemaal vanuit Engeland. Oké, okay, no problem. <laughs> Doeg, Maria. Nog ja. een prettige dag 0800-1121 is nog steeds het nummer hier van de wachtkamer. En ik ben blij dat ook deze vraag beantwoord is. Ik hoop dat het ook nog lukt met de vraag over het kruiend ijs bij Harderwijk. En met um, de auto die weet of het glad is en hoe die dat weet. En de vraag over het verschil tussen zeep, shampoo en conditioner. 0800 1, 1, 2, 1. Alex. Hallo. Hallo. Ja, Alex. Wat nou, kan ik voor je ja, doen? Allereerst uh, mijn complimenten voor je programma. Dankjewel. En, en mijn complimenten aan uh, Omroep Max. Oh. Want ik vind dat ze zo groot zijn geworden. Ja, hè? En ik hoop dat ze nog groter worden. <laughs> nog groter? Ja, ja, echt. ja. ja, ja, ja, ja. Ik, ik bedoel, ik, ik, ik, ik loop het ook tegen de 50 aan, hè? Oh, oké. Okay. Dan wordt het tijd dat we met Max gewoon een hele zender overnemen, ja. Ja, nee, ik bedoel, ik vind het allemaal leuke leuk initiatieven en uh, leuke dingen die jullie doen. Nou, mooi. Ik zal het doorgeven en, aan de chef. Maar jij klinkt heel erg jong eigenlijk. Ja, ik ben iemand. veel te jong voor Max. Klopt. <laughs> <laughs> Als ik je op tv zet, toch allemaal van die krasse knarren. Is ook zo. Maar ik, denk, ik ben altijd het jonge aanstormende talent van Max, joh. Ik kan nog jaren mee. Oké, okay. ja. oké. Okay, okay. <laughs> okay. nou, ik wilde reageren op die uh, van de waterkoker. Oh, wat mooi. Ja. ja. Kijk, het is namelijk zo dat... Je hebt gedestilleerd water, of uh, zeg maar, water waar helemaal geen verontreiniging in zit. Zeg het nog dat eens? Het koken bij water waar helemaal geen verontreiniging in zit. Ja. Dus gedestilleerd water is dat. Ja. Dan gooi je ook bijvoorbeeld in je radiator of zo. Ja. Dat kun je ook niet drinken, want er zit absoluut geen enige smaak of wat dan ook aan. Oh. Ja? Maar en er zit toch nooit smaak aan water? Ja, water zit altijd smaak aan. Echt waar? Dus het is een beetje zoutig, er zit kalk, er zit zout in, mineralen. Oh. Nou en daar komen we meteen terug op de vraag. Ja. Het zijn de mineralen, dus de kalk en dergelijke, ja. die ervoor zorgen dat de, uh, dus eigenlijk de verontreiniging in het water, dat zorgt dat het water eerder gaat koken. Ja. Dat is het. Oh. Maar hoe zo? dan? Ja, dat dat geleidt uh, sneller uh, of zo. Dat glijdt, ja. Oh, oké. Okay. Die deeltjes worden warmer. Het water oh. gaat pas, uh, wordt warm bij, uh, gaat uh, verdampen bij 100 graden. Ja. Ja, en uh, uh, gedefileerd water kan nog soms ietsjes verder. Oh. Nou. Dus hoe schoner je dingen is, desto langer het duurt. Ja, ja. Maar dan is dus zeg maar de kalkaanslag in je waterkoker? Ja, kijk, maar namelijk als je kookt, ja. ja. Moet je maar opletten, die, die dingen gaan drijven onderop. Ja, ja, ja ook, en... ook in een, in een fluitketel doe je toch ook wel dat gerinkel? Oh, ik hoor zelden iets gerinkelen, maar ik schud ook nooit meer met fluitketels. Dat uh, ligt ver achter me. Uh... Oké, okay, je hebt waterkoken. Je bent, ja. uh, nou, ik ben nog wel opgegroeid met fluitketels. Ja. <laughs> ja, ik kan me van heel vroeg herinneren, en... maar toen schudde ik er nog niet mee. Nee, maar goed, dan hoor je iets ja. en dat is de kalk. Ja. ja, dus daardoor eigenlijk. Dat glijdt ook uh, beter. Oké. Okay. Dus de warmte, die, die wordt dan, uh, ja... Het is dus niet alleen water wat je kookt, dus ook troep erin. Nou, duidelijk. Ja. Ja, gewoon Dankjewel. beantwoord. Ik zet er een streepje door. Dankjewel, Alex. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Hoi. Doei, doei. Over water gesproken. Daar kun je dus ook overheen lopen, naar het schijnt. Niet iedereen kan dat. Maar zijn mensen. Lopen over water is dit. Marco Borsato en Cita, zeg ik het maar. Over. Een seconde kwam zonlicht door de wolken heen. Blijf mooi, loop over water. 0800 1121. dat is het nummer dat je kunt bellen met vragen en antwoorden. En ook met de oplossing van de crypto. En ik ga dan ook nu de opgave doorgeven. Kortsluiting in een politieke partij. Kortsluiting in een politieke partij. Ik vond hem ingewikkeld, maar als je hem op kunt lossen, dan uh, bel je even... De oplossing moet bestaan uit tien letters. Dus kortsluiting in een politieke partij met een oplossing van tien letters. En de oplossing kun je doorgeven via 0800-1121. Henk, goeienacht. Uh, dag, moeder Roze. Hallo. Dag. Ik vind dat ik voor jou ook een bijnaam moet verzinnen. Ja, nou, er werd een bijnaam voor je verzonnen. Ja. In het begin van de uitzending doordat ik weer nog een veel betere... En moeder-overste vind ik toch een beetje... Een beetje Rooms. <laughs> ik houd op hoofdzuster. <laughs> Wat is een nachtbroeder? Uh, <laughs> oh, ik, sta, ik ben bij jou in dienst. <laughs> Oeh, dat klinkt goed. Ja. Ik ben aan mijn Ik ben aan mijn Ja, Ik ben snel. van reis. Ik ben aan mijn Ja, Ik ben aan mijn reis. die ben aan een paar, een paar ja, ja. die mevrouw. Ja. Met die Ik uh, ook al heb je dertig specialisten achter je staan, de keuringsarts heeft het laatste woord. Maar het blijft raar. Ja, maar wordt ook nog niet uitgepraat. Okay. Je kan tegen het besluit van de keuringsarts in beroep gaan. Oh. En dat uh, ontstaat vaak in een uh, gesprek waar dan een andere keuringsarts bij zit. Ah, ja. Als je daar nog enigszins onthuts uitkomt, <laughs> dan kun je altijd nog naar de rechter stappen. En dan kun je die medische specialisten als getuigen oproepen. En dan beslist dus een niet-medicus, een rechter... Mm -hmm. wie er gelijk krijgt. Ik denk dan altijd bij dat soort dingen meteen. Maar wat kost dat? Dat hangt er vanaf wie er gelijk krijgt. Ja, nee, maar dat is niet zo in Nederland, toch? Het is niet ja, zo dat als je gelijk krijgt... dat je vervolgens helemaal niets hoeft te betalen aan uh, bijstand. Ja, als je een civiele procedure aangaat... Oh. En uh, ik hoop dat die meneer in Curaçao nog luistert. Want daar ga ik straks ja, over praten. Oh. Uh, die weet dat wel. Maar is, als ik met jou een, een conflict heb. en we gaan een civiele procedure aan. en ik verlies dat. dan draai ik op voor de, voor de gerechtskosten. Ja, de gerechtskosten. Maar je hebt altijd dan nog wel extra kosten. En. nou goed. Ja, het is niet de leukste weg. Nee. Maar ik zou die mevrouw aanraden. want. Uh, als drie specialisten inderdaad zeggen, dat kan niet. En je moet die, je moet die uh, elleboog ontzien om daar tegen in beroep te gaan. Ja, precies. De, daar laat ik het bij. Ja. De shampoo, Ja. die kun je, dat beantwoord ik wat schematisch, want dat is een hele ingewikkelde materie. <laughs> uh, Henk, je zegt nu serieus, ja, nee, shampoo en conditioner, dat is ingewikkelde materie. Nee, uh, ja. je kunt shampoo uh, in hoofdzaak in uh, <laughs> twee gebieden... Uh, verdelen. Je hebt oh. alkalische shampoos, dus basische shampoos, ja. en daar zit vaak een buffervloeistof in om de alkalische werking van die shampoo tegen te gaan. Oh. En uh, waarom moet dat nou tegengegaan worden? Omdat ja. die alkalische werking van die shampoo jouw haar aantast. Wacht even hoor, dus ze doen een stof in de shampoo die je haar aantast? Nee, oh. je hebt alkalische shampoo ja. En die, die alkalische werking, dat zou jouw haar aantasten, ja. dat tast jouw haar enigszins aan. Ja. En daardoor, daarvoor doen ze er een buffervloeistof bij in, die uh, die alkalische werking wat afremt. Dat is de eerste soort. De tweede soort is niet alkalisch. En die reageert over het algemeen neutraal en zelfs tot licht zuur. En dat, uh, dat uh, tast jouw haar niet aan. Oké, okay. maar waarom zou je alkalische shampoo gebruiken dan? Dat is een goede vraag. Als er ook dat niet weet, alkalisch is? Dat, nou, omdat het eigenlijk dezelfde werking heeft. Ja. En uh, door die buffervloeistof die erin zit, niet schadelijk is voor jouw haar. En ik denk dat dat een keuze is van de cosmetische industrie. Oké, okay. maar wat is dan het verschil tussen shampoo en conditioner? Het shampoo, ja... de. de, de de bedoeling van shampoo is dat het je haar schoonmaakt en enigszins ja. je hoofd huid. Ja. En conditioner is, daarvan is de bedoeling dat je haar uh, wat mooier uh, in model blijft. Oh ja. En dat zijn over het algemeen, dat zijn net textielverstevigers, dat, uh, dat is een soort gemodificeerde zetmeel. Oh. En dat kon je vroeger ook gewoon, ik, ik koop het nooit meer, maar ik kocht, kocht het vroeger altijd bij de supermarkt. Als ik mijn overhemden was, dan deed ik er altijd in de laatste spoelgang geen uh, zacht, uh, geen... Uh, wasverzachte? Zacht, uh, wasverzachte door, maar uh, textielversteven, en dopje. Oh. En dan kwamen ze wat mooier uit. Oké, okay. en ja. um, wa waarom was je dan je shampoo, of je shampoo, waarom was je, je haar met shampoo en niet met gewoon een zeep? Omdat om gewoon een zeep, over het algemeen, en daar zijn er ook alweer uitzonderingen op, maar gewoon een handzeep, dus heeft een sterk alkalische werking. Oh, ja. en, en daar zit die buffervloeistof niet in. Huh, nou, het is volstrekt duidelijk. Het is ongelooflijk, Henk. Nou, de waterkoker. Ja, als we toch dan bezig zijn. Dat ben ik met de vorige niet helemaal eens. Oh. Maar de luisteraar moet maar uitmaken maken waarvan ze denken dat hij gelijk heeft. Ja. Uh, als je water sneller wil laten koken... Yeah. dan doe je er bijvoorbeeld zout in. Dan kookt het sneller dan gewoon water. En dat oh. komt omdat het soortelijk gewicht van het water dan een klein beetje afneemt. Oh. Maar deze meneer vertelt, ik maak, mijn, ik maak mijn waterkoker schoon... dus ik ontdoe hem van uh, kalkaanslag mm -hmm. en het duurt dan langer. Over het algemeen is het zo dat als zo'n zo element onder het kalkaanslag zit dat hij veel heter wordt, want hij kan zijn, wa zijn warmte niet direct kwijt. Mm. En het klinkt wat tegenstrijdig, ja. maar even daarna komt die hitte door die kalk heen... <laughs> en dan kookt hij het water sneller. Okay. Ja. Maar het gevaar is, die meneer woonde in Den Haag... hij moet dat wel blijven doen, want als je maar genoeg kalk op dat element krijgt... en dat geldt dus ook voor wasmachines... Dan kan het zijn dat het na verloop van tijd die spiraal die daarin zit, doorbrandt. Omdat die onze warmte niet voldoende kwijt kan oh ja. oh ja. op dat moment. En dat brandt dan door als het water nog steenkoud koud is. Nou, het is, uh, is ongelooflijk, Henk. Hoe jij nou, nog, in uh, ik een. een, een... geven op de artiesten? Ja. Over het algemeen is het wel degelijk zo... dat uh, artiesten van, van klassiek tot pop en, en van jazz tot, tot weet ik veel wat... Uh, over, ja, dat kun je niet veralgemeniseren, maar er zitten veel sensibele mensen tussen. En uh, die uh, bezwijken vaak onder de druk van nou, bijvoorbeeld het publiek... maar ook van hun managers... En ze ver, uh, uh, verliezen op een gegeven moment de greep op hun eigen leven. Mm -hmm. En uh, dat kan op hele jonge leeftijd, maar dat kan ook op veel hogere leeftijd. Die dame Whitney Houston heet ze, hoor ja, ja, zo heet ze, ja. ja die was 48 jaar. Ja. En uh, dat gaat dan inderdaad om uh, um die druk te weerstaan. Uh, raken ze vaak aan de drank en de uh, en drugs. Hmm. En, uh, maar je ziet het ook bij kunstenaars. Uh, bijvoorbeeld Theo van Gogh. Ach, Theo van Gogh. Hoe uh, heet je nou? Ja, van Gogh, van Gogh, ja. Vincent van Gogh. <laughs> ja. uh, de componist Chopin, die heeft geen zelfmoord gepleegd, maar dat was een hele trieste man. Hmm. Uh, Rembrandt was het in zekere zin ook. Die, was een, die, die, die dronk ontzettend veel alcohol. Hmm, dat de creatieve mensen toch eerder uh, gevoelig zijn voor... Uh... Ja, van creatieve mensen wordt verwacht dat ze... Het gaat niet alleen om mooi zingen of mooi schilderen. Het gaat er ook om dat je emoties overbrengt. Dus het trekt ook een bepaald publiek aan. Maar het wordt ook wel geestverruimende middelen genoemd soms. Ja, dat werkt kortstondig, geestverruiming. Ja, maar dat, dat zal dan ook wel uh, vaker van toepassing zijn op mensen die uh, behoefte hebben aan verruiming van de geest. Ja, maar als je geestverruimende middelen gebruikt, ja. dan loop je weer het risico dat je in contact komt met je onderbewustzijn. Oh. En daar kun je ook psychotisch van worden. Krijg je dat weer? En als je psychotisch wordt, dan, uh, uh, nou, dan is het enzoek. Dat is heel slecht voor je. Dan, ja, als je daar ja. maar lang genoeg mee doorgaat, dan word je dus ook kwetsbaar. En dan ga je op prestaties ook een omlaag. En die mensen bezwijken vaak aan de, aan de enorme druk om hen heen, maar ook de, uh, de eisen die ze aan zichzelf stellen. Mm. En die zijn ook vaak heel erg hoog. Ja. Maar jij zei op het begin van de uitzending zeer terecht, uh, je hoort het alleen als het beroemdheden zijn. Ja. Maar dit geldt natuurlijk voor alle mensen in de samenleving. Mhm. Mm en het heeft niks te maken met of de economie er nou goed voor staat of niet. Uh, wat iemand zei, we leven in zo'n rot tijd. Dat nou, valt nog wel een beetje mee. Ja, maar ja, die, zij leeft wel in een rottijd. Ja. Dat is haar beleving. Ja, dat precies. Dus ook maar vanaf welke maar, kant je het bekijkt, uh, natuurlijk. Ik heb ook wel eens rottijden tijden meegemaakt. Ja. Uh, uh, yeah. ja, dat is heel individueel. Goed. Dus je zet er dan al terecht een beetje een vraagteken achter. Dankjewel Henk. Graag gedaan. Tot de volgende keer weer. Ja. 0800-1121. Ik zoek nog een antwoord op het kruiende ijs bij Harderwijk. Hoe staat het ermee? Wil Henk graag weten. En um, René, die graag wil weten hoe zijn auto weet dat het glad is buiten. en dat doorgeeft via een lampje op het dashboard. 0800-1121. Ben, goedenacht. Ja, goedenacht Astrid. Hallo. Ik had een antwoord en een vraag hebben. Nou, kom maar door. Het antwoord is van uh, Kiki. Ja. Van uh, dokter Phil, hier de vorige spreker. Die lijkt ja. me alles te weten. Ja, huh? Maar uh, zo is het eigenlijk niet. Want uh, deze vrouw moet gewoon een beroepschrift schrijven naar de UWV. Ja. En dan moet ze binnen zes weken moet ze antwoord krijgen. Mm -hmm. Mocht ze die antwoord krijgen, dan kan ze een procedure opstarten. En dan kan ze via de beroepsrechter haar gelijk halen. Oké. Okay. Okay. En mijn vraag ja. over. Uh, de Nederlandse taal, de nieuwe spelling. Waarom dat niet erkend wordt? Hoe bedoel je? Nou, ik bedoel, er is toch een groene woordenboek uh, uitgegeven. Ja. over de nieuwe spelling van de Nederlandse taal. Ja. Bijvoorbeeld uh, dat bureau met W-U-R-O wordt geschreven. Ja. En niet zoals nu uh, met. hoe staat dat? w u r e R u o <lacht> Nee, nee zo, zo wordt het bedoel... inderdaad niet geaccepteerd. Nee. nee, maar zo heb je nog zoveel meer woorden. Ja. En ik snap niet waarom dat niet erkend wordt... of ook door de overheid wordt gepromoot eigenlijk... om die nieuwe Nederlandse taal in te voeren. Uh, ja, ja, dus dat er spotjes komen dat we allemaal bureau met URO uh, gaan schrijven. Ja, gewoon het fonetische. Hè? Ja. Dus net als de Spaanse taal. Dat is de meest fonetische taal die er eigenlijk is in, in Europa... Maar jouw vraag is eigenlijk waarom de overheid het nieuwe, de nieuwe spelling niet meer promoot. Dat de nieuwe spelling eigenlijk niet erkend wordt. Want er is ook een groene woordenboek uitgegeven. Maar wat bedoel je met niet erkend? Nou, niet erkend dat er geen onderwijs wordt, uh, dat het niet gepromoot wordt. Net als nu de Nederlandse overheid ook promoot van de homofilie op uh, het onderwijs in te integreren. Uh, zodat uh, de, de... Hoe moet ik zeggen? De... de uh, ja, hoe moet zeggen, dat wij eigenlijk min of meer verplicht zijn om uh, de homofilie uh, te erkennen... zoals uh, de homofilie eigenlijk is ontstaan. Ik kan er geen touw aan vastknopen, Ben. Geen touw aan vastknopen. We proberen het nog een keer. Nou, Jouw vraag overheid... is eigenlijk waarom de overheid... Je zegt, waarom, nee, je, je zegt dat je vraag is waarom de overheid de nieuwe spelling niet erkent... Nou, nee, het wordt niet gepromoot door de overheid. En het, althans door de on onderwijs te verrichten... dat de nieuwe spelling eigenlijk, uh, eigenlijk in onze ja, in Nederlandse taal wordt geïntegreerd. Mm, ja, ja, maar, maar wat... Mm, de overheid zou... Wij promoten wel bijvoorbeeld uh, dat wij de homofilie moeten accepteren. Eh, waar, waar promoten wij dat wanneer? Nou, dat is dat nou, nou zelfs de, de overheid promoot om het op scholen onderwijs te, te, te, te, laten, hoe zeg, te laten integreren. Terwijl eigenlijk een, een, een vaststaand feit is dat het, de homofilie eigenlijk al op zichzelf sta, een staand onderwerp is, dat wij dat gewoon uh, moeten accepteren zoals het is. Ja. ja. Goed. En uh, de vergelijking met de Nederlandse taal... is dat de overheid dat ook zou moeten promoten. Ja, inderdaad. Uh, nou, ik, ik vind het ingewikkeld, maar wie weet is er iemand die je wel begrijpt... en die belt naar 0800-1121. Goed. Ik doe dankjewel. mijn best, Ben. Dag. <laughs> Dag. Jos, goedenacht. Hallo. Hallo. Hallo, Jos. Hey, Goedemorgen! Ja, ik zit een hele poos te wachten te luisteren. <laughs> je schrikt er gewoon van. <laughs> ik ben, ik ben, bij, ik ben onder, ondertussen bij een huis. Nou, mooi. He, dan kun je ja. meteen na dit gesprek je bed in. Ja, ja, ja dat wordt wel fijn. Ik denk dat ik weet uh, waarom uh, een auto uh, weet voor, uh, wanneer het glad is. Uh, nou, dat is mooi. Ja, ik denk namelijk dat je auto dat niet weet. Oh. Uh, ik denk dat je auto die alleen waarschuwt bij een temperatuur. In mijn auto is het uh, bij uh, 4 graden. Uh, dan gaat er een ijskristalletje branden en een akoestisch signaal klinkt. Uh. En die waarschuwt jou dan alleen dat het, uh, de wegdektemperatuur nog kouder kan zijn en het dus glad kan worden. Uh, dus het is gewoon automatisch altijd bij 4 graden? Uh, ja, in mijn, uh, in mijn merkauto in ieder geval wel. Ja, maar jij hebt een Astra. Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> een polo. Het begint met een V en het eindigt op een W. Eh, <laughs> uh, ja, die. <laughs> een ja. polo. <laughs> nee, geen polo. Ik rij in een, uh, in een caddy van mijn werk nu. <laughs> Dat is de goedkope en, versie van de gladheidsmelder. Die, gaat, die ja. gaat gewoon een belletje als het 4 graden is. Nee, nee, nee. Ja, nee. Dat, is, dat is standaard bij elke Volkswagen zo. <laughs> bij 4 graden buitentemperatuur gaat er een ijskristalletje branden in dashboard. Die krijgt een uh, akoestisch signaal. En uh, de, de auto weet alleen wanneer het glad is als je je anti-slipregeling ingrijpt. Maar het is dus als, het, als het dus gewoon volstrekt niet regent... Ja? Het heeft zes weken niet geregend, ja? niet gesneeuwd ja? en het is vier graden. Dan gaat bij jou je kristalletje rinkelen. Ja. Nou, handig. Ja, dat is hartstikke handig. <laughs> Liever een keer te veel dan een keer te weinig. Ja, ja, ja. ja, ja. Want ja, de buitentemperatuur hoeft niet altijd gelijk te zijn aan de wegdektemperatuur. Nee. Maar het kan toch ook... Um... Als het bijvoorbeeld regent, dan is het heel glad op uh, opritten en afritten als het lang droog is geweest. Maar dat uh, weet ja. hij dan niet. Nee, maar daar, daar reageert je... Je anti-slipregeling reageert erop dan... Ja, maar dan, dan, verlies jou, dan verlies je jouw wielen, die verliezen tractie. Ja. En dan gaat, dan gaat er ook zo'n uh, zo, zo geel ding in je dashboard branden van een auto... Uh, autosporen die zeg maar van de weg af raken. Hoeveel lampjes dat, heb jij in je dashboard? Wat zeg je? Hoeveel lampjes zitten er in jouw dashboard? Uh, oe, heel veel. Ik heb nu een beetje beeld van jou in zo'n uh, zo toren bij de, uh, bij, bij de vliegtuigen, zeg maar. <laughs> ja, het, wordt allemaal, het wordt allemaal steeds moderner. Ja, en je moet van tevoren 78 symbooltjes uit je hoofd leren. Ja, ja, ja, ja. Maar goed. En dan Kan je alles nog in-, in en uitschakelen als je wil? Ja, oh, dat kan ook nog. Je kunt ook het sneeuwvlokje gewoon uitzetten. Nee, dat kan niet. Het sneeuwvlokje niet. Oh. Nee, nee, nee, nee. nee. Goed, je moet een cursus, cursusprogrammering hebben voordat je, voordat je kunt gaan rijden. Goed, dus ja, ja, gewoon ja. bij 4 graden. Ik vind het wat vroeg hoor, 4 graden. Ja, bij, mij, uh, bij mijn merk auto in ieder geval bij 4 graden. Dan uh, mag het, uh, het ijskristalletje branden. En dan geeft hij een, uh, een belsignaaltje dat je op moet letten. En dat doe je dan ook? Nou ja, het ligt er al hoe koud het erg bij <laughs> Hoe erg uh, of hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe dat het buiten is. Maar. Oké, okay, dus wel nog een beetje eigen initiatief. Nee, dankjewel, Jos. Graag gedaan. Het brandt niet, hè, het lampje? Het brandt nu net niet, nee. is 5 graden in mijn auto. Oké, okay, dankjewel, of, of auto hè. Je niet, of Goeie reis nog. Oké, okay, dankjewel. Hoi. Hoi. Mevrouw Regeer. Ja, goedemorgen. Hallo. De manier is we net voor, want ik wil het er ook over hebben. Ja. Je had het net die vrachtauto, dat dit dan een, eigenlijk een nieuwe auto moet zijn. Maar mijn auto is al. Hij is 19 jaar oud. 19 jaar en u ja. heeft een sneeuwvlokje? Nou, ik heb geen sneeuwvlokje. Ik zie ja. de graden meten. Ja. de temperatuur meten. En als het dan 0 is, of min 1 of min 2, dan gaat er een uh, dan gaat die flikkeren. Oh. Dus ik zie geen sneeuwvlokje en ik zie geen balletje en ik zie geen kleurtje. En dan kan je ook merken als het nou bij het weerbericht, dat merk je ook dat het glad is. Ja. Dat het glad zou kunnen zijn. Ja. En nou, dan neem ik de auto en inderdaad is dat zo. Dan heeft u een uh, disco melding Dan gaat het lichtje nee. knipperen. Ja, dan gaat het de, de temperatuurmeter knipperen. Ja. Het staat ook in het boekje. En 19 jaar oud. Dus het is, ja. uh, ik doe ik alsof het een nieuwe voorstaan. wetservinding is. ja Dus, dat is prima. Maar dan nou. heb ik nog iets. Ja. Ik, het is ongeveer vier jij ja, zal het dan eens weer vinden. Vier, vijf weken geleden over de cryptogram van bladmuziek. ja. En het was dan noterschrift. En toen heb je dat excuses aangeboden. Ja, niet ja. aan mij. Nee, dat ik iedereen... de mensen weg hebt gestuurd. Maar dan zou je iets sturen. Maar duurt dat dan zo lang voordat ik iets krijg? Oh, dat is dan, dat is dan iets misgegaan hoor. Ja, dat denk ik ook. Nee, dat duurt, over het algemeen duurt dat geen vier weken. Dat ja, want ik heb jaren in... geleden ook eens meegedaan. Ik weet niet eens meer wat ik toen gekregen heb. Maar toen maar, heeft uh, u wel wat... iets gekregen, hè? Ja, toen heb oh, ik wel gelukkig. Iets gekregen. Nou, dan ja, nu niet. moet u even blijven hangen, want dan noteer ja. ik even uw gegevens... dan zorg ik dat het alsnog komt. Ja, goed. Ik moet eerlijk zeggen dat ik inmiddels wel bij drie mensen in de schuld zat. Ik ga wel wat beter focussen op de prijzen. Dat nou, zou ik maar doen, ja. Ja, ook want dit is het niet netjes natuurlijk. Nee, En dat zeurt u niet, hoor. U heeft gewoon recht op een prijs. Het is oh. wel gewoon iets willekeurigs uit de kast, maar u heeft het volste recht op. Ja, ja. Ja. Nee. Nou, leuk. nou, blijf en hangen. ik ben ook heel tevreden met mijn max. Oh gelukkig. Ja. Geef ik dat meteen ook even door. Maar dan moet wel die prijs komen. die arme mensen in Moldavië en Ja. En die Heel waar. Ja, dat is, maar dat is dat is de chef hè. Dat is uh, onze Jan slachter die dat regelt. Ja ja. Ja, ja maar wordt toch ook onder Max. Dat dit is absoluut. Ja, dat is mijn oh. baas. Ja. ja. Ja dat dacht ik ook. Oké. Okay. Nou, dank u wel Goed mevrouw regeer. verder. Ja, blijf hangen Ja, blijf even hoor. Ja Oké, okay, dag. dag. Maarten. Ja, goeiedag. Hallo, Hoi. heb je ook een sneeuwvlokje? Hoi. Ik heb ook een sneeuwvlokje, ja. Maar ja, het klopt, ja, op dit moment niet. Ik heb maar 5 graden er op de klok staan. Maar uh, dat, uh, de eerste spreker die, die had, die, die had gelijk in zijn caddy. Maar jij, bij jou gaat die ook aan bij 4 graden? Ja, zeker. Maar dat komt, uh, temperatuur zit in de temperatuur zit in de voorbumper over het algemeen. Ja. En uh, die meet de buitentemperatuur. En de asfalttemperatuur is gemiddeld een 4 graden lager. Dus uh, van, vandaar dat hij te knipperen bij 4 graden. De, as, de asfalttemperatuur is lager, dus hij gaat knipperen bij 4 graden, maar dan is het ja, op het asfalt al nul. Dan is het rondop het vriespunt en dat is eigenlijk de gevaarlijkste temperatuur. Ah, oké. Okay. En um, uh, op dit moment is het 5, dus er is niks aan de hand. Maar nee. we zitten op het randje. Dan, dan zit je noppen, het randje. En dat okay. is eigenlijk meer gewoon een algemene waars, waarschuwing: dat je dus uh, rekening houdt uh, dat, het, dat het eventueel glad is. En wat heb jij dat is voor auto? Ik er in aan. Ik rijd met een Scania, ik ben chauffeur. Oh jee. Dus, ja, ik kom net uit Italië. Dus, uh, en ben je volgeladen? Volgeladen ja. Ik ben volgeladen, ja. Oh jee. Eens even kijken hoor. Dan spelen we even Raad wat hij rijdt, ja? Nou, is goed. Kun je het eten? Je kan het eten, ja. Uh, kun je het kopen in de supermarkt? Ook. Zijn het groenten? Nee. Is het fruit? Ook niet. Is het lekker? Het is uh, heel erg lekker. Vrouwen zijn er verliefd op. Is het chocola? Uh, ook. Is het bonbons? Ook niet. Huh? Ook niet? Nee. Je zei ook bij chocola, nu zeg je ook niet. Ja, er zit <laughs> chocolade in, ja. maar het Zijn dit koekjes? Bonbons? Ook niet. Er zit chocolade in. En het zijn geen bonbons. Wat zit nee. er om mee in? Um, zijn het M&M's? Ook niet. Oh, is het, eet je het als toetje? Je kan het als toetje eten, ja. Ja, je ja. kan het als toetje eten. Eet jij het wel eens als toetje? Ik eet het zelf nooit als toetje. Lus je het niet? Nee. Nou, ik ben er niet zo gek op. Oh. En zeker niet bij deze temperaturen. Oh, uh, it, uh, uh, kan ik het alleen raden nu door een merk te noemen of is het uh, nog iets specifiekers dan chocola? Nou nee hoor, dat heeft uh, ook uh, met temperatuur te maken. Ja, oh! het vooral het verhaal als het heel erg warm is. Je rijdt met chocoladeijs? Ja precies. Je rijdt met een vrachtwagen vol chocoladeijs? Ja. Waar rij je? Ik uh, rij nu uh, net uh, voor de Nederlandse grens. Ik ben bijna thuis. Oh, dat is te ver weg. Oh, en waar ga, uh, ga, ja. je, waar ga je het heen brengen dan? Ja, dat gaat. Uh, deze lading gaat naar Zweden toe. Ja, je begrijpt niet dat ze het daar nodig hebben, maar. Nee. <laughs> en dat wordt overgeladen in Nederland. Dus... Oh, dus het komt, het komt gewoon alleen Marken, maar voorbij vanaf. en dan gaat het uh, naar Scandinavië. Hè. Huh? Nou ja, dan zwaai ja. ik even in gedachten. Oh, lekker zeg. Nou, en weer geraden. Ja. Ik ben helemaal tevreden met mezelf. Mag ik je hartelijk danken? Jij ook. En pas op als het <laughs> glad wordt, hè? Ja, doen we. Oké, okay, doeg. Oké, okay, succes met je programma. Dankjewel. Oh, chocoladeijs. 0800 1121 Over ijs gesproken. Iemand in de buurt van Harderwijk. Hoe staat het met het kruiende ijs op het IJsselmeer? 0800 1121. En nog een keer de crypto. Kortsluiting in een politieke partij is de opgave. En de oplossing moet bestaan uit 10 letters. 0800 1121. maar uh, dat was Maarten die ik net sprak, volgens mij. Of uh, is me... mevrouw Nieuwenhuizen? Ja. Oh, sorry hoor. Hallo. Goedemorgen. Dag. Oh, chocoladeijs, zalig. Ja. Stuur hem hier langs. Ja, ik denk dat hij zo een rondje Nederland kan doen, hoor. Ja, dat het, ja. Uh, ja. Harderwijk, Dronten, Kampen, als hij dat nou dan kunnen we er allemaal wat van krijgen. Ik vind het een goed plan, maar ik ben bang dat hij er niet voor te porren is. Nee, nou, dan, dan moeten we maar zelf morgen wat kopen. Ja, dat kan ook eigenlijk ook best. Ja, precies. Ja. Uh, even over het groene boekje. Ja. En het woord bureau. ja. Het groene boekje wordt samengesteld door een stel een taalkundigen. Nederland-België Nederland gezamenlijk. Ja. En uh, dan heb je daar het bureau met EAU en bureau met O. Uh, om iedereen tevreden te houden, uh, wordt dat dus beide uh, toegestaan. Maar dan heb je ook de zogenaamde voorkeurspelling dat staat er dan ook bij, de voorkeurspelling, is dan met EAU en met een O is het voor de minder ontwikkelden. <lacht> <lacht> nou, ja, Verzint dat u dat, toch... dat er nou bij? Huh? Met een O is het voor de minder ontwikkelden? Ja, die, die het alleen maar met een O begrijpen en het EAU niet kunnen herleiden naar de Vooral zijn oorsprong. En maar wie, goed, wie bepaalt dan waar die grens ligt? De, de commissie deskundigen, samengesteld uit Nederlandse en Belgische, Vlaamse. Ik denk dat meneer Duroepel er niet in zit voor België. Want die spreekt allemaal Nederlands. Ja, die, maar die spelt het dus met EAU. Ja, dat is wel, wel uh, logisch. We heel chic. Ja. Maar, maar, maar, maar want ik twijfel altijd een beetje, want ik dacht, al, ik dacht dat het allebei mocht. Ja, het mag allebei. Ja, het mag ook allebei, maar als ik het nu begrijp, dan val ik dus lelijk door de mond. Als, door de mond. Door de <laughs> ik val mond. lelijk door de mond. Ja, chocolade -ijs. ja dat door is de de het. Ik blijf gewoon een beetje ja. aan het ijs dik. Maar dan, ik moet het dus nu voortaan weer met EAU gaan schrijven. Zodat, ja. en dan, maar ook echt. En dan is het dan cadeaus met een X? Of is dat alleen voor meneer De Roepo en is het voor onze cadeaus met een S? Met een X. Ach, wat verwarrend allemaal. Als het zo in het goede boekje staat, in de jongste uitgaven, want ze veranderen nog wel eens af en toe. Dat is heel vreselijk. Het groene boekje van tien jaar geleden kun je ook niet meer gebruiken. Nou, dat vind ik ook. Ze hadden van dit groene boekje... hadden ze eigenlijk het gele boekje moeten maken of het zwarte boekje. Ja, het, het rode boekje. Nee, want dat is weer wat anders. Maar het, het, is, toch. het kan. toch. Ja, weet je, welk groene boekje heb je nou in handen? Ik, hè? Ja, dus misschien zit u ook wel met een groen boekje uit 1982 hier uh, een beetje de... Oh, dat is wel best. Wijs N-E-A-U-S e uit uh, hangen. Ja. ja. ja. <laughs> nou, dat <laughs> maakt nee. toch niet uit. Maar de vraag is natuurlijk eigenlijk van Ben waarom dat de huidige spelling niet meer gepromoot wordt? Nou ja, promoten. Men geeft een boekje uit waar iedereen die. Uh, Vragen heeft er iets in na kan slaan. De, kan het na slaan? Ja. Dat is makkelijk. Dan neem je een voorkeurspelling. Of je neemt imbeciele uh, imbecile spelling. Imbeciele <laughs> imbecile ja. spelling? Wat? Mevrouw Nieuwhuizen. Dat, ja. dat kan toch niet iedereen die de EAU niet beheerst een imbeciel noemen nu op de Nationale nou, uh, Radio? Uh, uh, mag ik toch noemen? Ja, daar heeft u ook helemaal gelijk in nou, wat u dan wil. om tien voor zes. Wat en imbecile kunnen het toch niet spellen? Imbecile. Wat? Nee, dat. Ik vraag me af of kinderen dan nu op school bureau leren met EAU. Ja, natuurlijk. De voorkeurspelling, je moet toch iets leren op school. Ja, maar als je in de derde groep nee, derde klas. Nee, derde, de derde groep, klas groep zit, zit ja. dan ben je toch nog een minder ontwikkelde. Dus dan begin je met de URO. Ja, maar ook minder ontwikkelde kunt het van begin af aan met wel goed leren als ergens hebben. Als je toch bezig bent. Ja, ze zijn nog niet ontwikkeld, maar die hersens moet je ontwikkelen met EAU. Dat is de kloof van de school. Oké, okay. dank ja. u wel, mevrouw Nieuwenhuizen. Ja, goed zo. Dag, <laughs> dag. dag. dank dag. u wel. Dag. Dag. John? Goedemorgen, John. Hallo, Astrid. Er is geen kruin, hij is op de rand Dank je wel. Ik was even bang dat ik naar huis zou moeten gaan met die onbeantwoorde vraag in mijn achterhoofd. Er ja, ligt geen is. kruiend ijs op de Randmeren. Ik herhaal, er ligt geen kruiend ijs op de Randmeren. Je bent er wel net langs gereden. Ja, ik kom uit Harderwijk. Oh, oké. Okay. Of ik kom uit Zeewolde en ik ben langs de Randmeren gereden, maar gisteren ook niet. Kijk, je krijgt alleen kruiend ijs als er een heel groot uh, windbak is en, en wind. En de Randmeren ligt er helemaal dicht. Oh, want het Veluwe meer, zag ik, uh, dat is toch ook Randmeer? Ja, hetzelfde. Ja, het is ook wel meer. Ik zag allemaal Alleen, water op het Veluwe meer. Nee hoor, het is allemaal uh, ijs nog. Te Eerlijk waar? Alleen van Harderwijk af, denk ik, naar uh, een klein stukje waar ze vaar gaan lopen. Oh. Nou, dan ligt er misschien zoveel water op het ijs dat ik dacht dat er alweer water... Ik dacht al, ik dacht al dat gaat ook snel, dacht ik. Maar... Nee, het is nog dicht. Oké, okay, dus er ligt geen kruiend ijs op de rand meer. Dankjewel, John. Oké, okay, goedemorgen. Dag. Ja. Martin. Ja, goedenavond. Goedenavond. Goedemorgen. Hallo. Ja, ik, ook over het kruidijs. Ik was er net uit Emmeloord gedaan en rij je natuurlijk over de Ketelbrug. Dan heb jij aan je rechterhand het, het IJsselmeer. Ja. En dat is wel een heel nee. mooi gezicht. Je ziet al dat kruidijs dus bij, bij, bij de Ketelbrug tegen, de, tegen, de, de, de, tegen de, de dijk op uh, kruiden. Eerlijk waar? Ja, dat we staat wel een mooi gezicht het schijnt, eh, Ik ben er zelf niet geweest, maar uh, bij de dijk, Ledenstad dat helemaal schijnt dat doet uh, best wel hoog hoop te zijn. Het is een heel groot stuk water. Er is heel veel ijs in het water. Maar het wordt, door, door, door de wind en uh, door de stroming wordt het uh, de dijk opgestuurd. Oké. Okay. Nou, dat is toch wel mooi om even te weten. Want dat is precies waar uh, Henk zo nieuwsgierig naar Maar bij Harderwijk dus ja, ja. niet... Maar... Dat is niet de wijk, dat is bij, bij, ja, bij, bij de Urk een Ja, want ja dat, dat, dan ga je over de Ketelbrug heen en dan krijg je dan de uh, meren. Maar dus... het IJsselmeer zelf, ja. dat, daar is wel heel veel ijs, dat kruit zo uh, de dijk op. Oké, okay, dus ja, die... Ja, je bij bij in de vrachtwagen, dan kun je dat precies zien. Dan moet je die kant op. Nou, dat is hartstikke goed. Dan hebben we een mooie geografische duiding van het kruidend Dankjewel hè, Martin. Oké, okay, dag hoor. Rij voorzichtig. Dankjewel. Hoi. Hoi. Tom? Ja, goeiedag. Hallo. Zeg, het gaat even over de spelling. Ja. Het groene boekje is de officiële spelling van onze Nederlandse taal... ...door de regering ingesteld. Die benoemt er een commissie voor... ...en die bekijken het eens in zoveel jaar. Ja. Oké. Okay. Bij het laatste groene boekje is er promotie ontstaan. Oh. Toen is namelijk de voorkeursspelling afgeschaft. Dat betekent dat je niet meer woorden op twee manieren mag spellen. Nee. Vroeger mocht je bureau met EAU... Of met alleen een O schrijven. Ja. Dat laatste was de vorige spelling, die is afgeschaft. Ja. Want ze wilden nu alleen maar eenduidig zijn. Ja. Er is toen ontzettend protest tegen gerezen, met, met name door de media, door de kranten. Ja. En die hebben toen het witte boekje als alternatief. Oh ja. ja, jeetje. Ja. Ja, maar alle scholen zijn verplicht om in het in volgende groene boekje te spellen. Dus, dus het wordt EIU. Ja, ja, in heel Nederland krijgen op school les ja. volgens het groene boekje, als ja. het goed is. Ja. Onderwijs er zelf niet op de hoogte is, dan houdt het er natuurlijk op. Ja. Maar ik ben 33 jaar onderwijzer geweest Ja. en ik heb het dus altijd aan het groene boekje gehouden inderdaad. Oké. Okay. Maar dat is dus wat er aan de hand is. En die mevrouw had het dus fout, trouwens is echt niet met een X, het is echt met een S. Ja, ik wou net zeggen, want dan schrijf ik het echt altijd verkeerd. Niet dat ik nee, heel vaak cadeaus schrijf, maar als ik het de het, het is altijd Frans geweest en geen Nederlands. Oké, okay. en um, uh, uh, in, even voor mijn duidelijkheid hoor, want je hebt het net verteld... maar ik wil het graag nog even uh, kort samenvatten. Ja? In het groene boekje van nu, dat dateert uit? Uh, ja, ik geloof dat het de laatste spelling van 2000 was ongeveer. Dat is maar dat ook al lang geleden. Is, maar... ja. Er is ook een website, en ik ben net wat zoeken of ik hem heel snel kan vinden... Uh, Waarschijnlijk het Groeneboekje.nl? boekje, Nee, nee, het heet niet Groene Boekje, het heet Anders. Oh. Uh, hey, jammer. Nou, dat zit niet op, in, in deze, dat heb ik op een, op een andere plek staan. Nou, sorry, dat moet je schuldig blijven, maar dat wil ik je volgende week wel even. Of het heletje wel eventjes. Kun je het volgende week. Nee, noemen. want we ronden altijd helemaal af. Anders het moet ik het volgende week. weer dan kun je, ik je namelijk niet... helemaal uh, het, het, het op het internet vinden. Ja, oké. Okay. Ja, maar. Nou, haar googelen. Nee, ah, googlen, dat vind nee ik want we, we ronden het gewoon af. We gaan niet ja, googelen. Okay, nee. We ronden het af met de, het uh, laatste groene boekje. En dat is inderdaad verwarrend. Ieder nieuw groen boekje zou een nieuwe kleur moeten krijgen. Zoals het witte boekje, zodat je weet... Nee, nee, het witte boekje is een alternatieve. Pas ja, op, dat weet ik. Altijd het groene boekje. Nee, maar je moet het groene boekje hebben. Als je het helemaal correct wil doen, moet je het groene boekje hebben. Maar het zou toch Die makkelijk zeggen, zijn... Als het het groene boekje. Maar het zou makkelijk. Zo het ook altijd. Ik geloof dat het in 1953 of 1956 de laatste rode boekje was. Maar sindsdien is het altijd het groene boekje geweest. Maar Tom, de ja. verwarring is dus. Je denkt: hoe schrijf ik uh, Judorans? Nou, dan schrijf je ja, altijd dan hetzelfde. Dan krijg je de laatste druk, de laatste versie van het groene boekje. Ja, maar hoe weet je dat je de laatste versie van het groene boekje hebt? Dat is een goede. Precies. Maar dat weten we dus nu, want jij zegt onderwijs, omstreeks 2000. Ik ben nog geen onderwijs meer als zeven jaar, maar de scholen kregen dat automatisch. Ja. Ja, op school weten ze het wel, maar ik wil het graag zelf ook weten. Maar ja, dus als je het weet, wil even naar de school gaan. Maar oké, okay, het is dus gewoon bureau met URL. En. en het is dus op school, je hoeft niet te promoten met de overheid, want op school krijg je gewoon alles volgens het groene boekje. En verder kun je als doorsnee Nederlander, mits je een beetje in de smiezen houdt, wanneer het laatste groene boekje is verschenen, alles terugvinden in, het nieuwste druk van, in de nieuwste druk van het groene boekje. Dankjewel, Tom. Ja, en die is online op het web. Ook nog eens een keer. Dankjewel. Ja. <laughs> Dag. Okay. Fijne vrijdag. Nee, ik heb één vraag nog aan je. Nou, heel Kunnen snel. Kun ik jouw uitzending terugbeluisteren? Ja, dat kan via nachtzuster.net. Oké, okay, ga het dat kan zoeken. ook via omroepmax.nl en dan nachtzuster. Okay. Maar via nachtzuster.net kun je hem ook via de podcast uh, terugluisteren. Dat is heel fijn. Ja, dat is heel prettig. Kijk. Bedankt. Oké, okay, succes Tom. Uitzending en bedankt voor je mooie uitzendingen. Jij bedankt. Hoi. Doei. Jan. Hey. Hoi. Hoi. Hey Astrid! Hey Jan! Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, mag ik even iets over de waterkoker zeggen? Ja, zeg jij even iets over de waterkoker. Ja, we maken er allemaal een heel ingewikkeld verhaal van, maar het is gewoon heel simpel. Als je de waterkoker hebt, dan heb je wat water in staan, dan is het water op kamertemperatuur. En hoe vaak gebeurt het als je koffie of thee wilt zetten? Je doet één kopje, dan vul je geen water bij, je zet je gewoon die waterkoker aan. Dus het kookt dat water lekker snel. Als je hem schoonmaakt, maak je hem schoon, dan spoel je hem drie keer om met koud water. Dus dat element moet veel langer werken om dat water op 100 graden te krijgen. Ja, dat kan ook. En het komt ook zo, als jij het schoonmaakt met zijn, dat is zuur. En zuur heeft een hoger kookpunt als water. En als je dat zuur rondom het element hebt zitten in de eerste instantie... Dan heb je gewoon een hoger kookpunt. Dus dan duurt het langer voordat het water op temperatuur is. Eigenlijk zijn er gewoon dus nu... Het is maar één reden om je waterkoker schoon te maken. Dat is dat er geen kalk meer in je water zit. Juist. Maar er zijn vier redenen waarom het dan langer duurt. Maar bij elkaar duurt het nog maar een paar minuten. Dus, uh... Ja, maar het is, het, is, het is onzin om te zeggen van dat vuil water dat dat eerder kookt als, als, als schoon water. Dat is onzin, want water wat schoon is, dan kunnen de moleculen veel makkelijker, uh, hebben ze veel vrijer spel, laat ik het zo zeggen. Dus de, de schone water moet in principe veel eerder koken als vuil water. Kijk, dankjewel. Ja. ja? Ja, goeie vrijdag. Gaan we naar het journaal of kan ik nog één ding zeggen? Nee, we gaan, ik heb, wacht even voor Diana Roos die begint er heel hard in mijn oor te zingen nu. Oei. Maar wat wou je zeggen? Nou, over die temperatuurmeter in de auto. Ja? Ja, nou dat klopt allemaal wat die mensen allemaal een beetje zeggen. Maar het heeft ook te maken met de snelle verandering van temperatuur. Oh. Als de temperatuur snel zakt, dan uh, krijg je een indicatie dat je dan een gladheid krijgt. En dan krijg je slipgevaar of je krijgt inderdaad dat ijskristal te zien. Ja, het hangt ook een is beetje ook van de Als automaat. het heel, heel snel gaat dooien, bijvoorbeeld tegen de avond, als er, als er wat bewolking komt en het dooit heel hard. Dan ga je van min 5 naar 0. en dan krijg je ook die indicatie van, luister, er is kans op gladheid. Ja. En dat geeft die auto aan, dat weet hij. Dankjewel Jan. Ja, het verschilt ja, ook dankjewel. nog een beetje per auto natuurlijk. Volgende week de oplossing van de crypto. Kortsluiting in een politieke partij. Tien letters en je kunt hem mailen naar nachtsusterapenstaatje@omroepmax.nl. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe nachtzuster. Ik hoop van harte tot dan.